Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Opnieuw de mensen de nacht doorgebracht op het Tahrirplein in Cairo. De betogers eisen het directe vertrek van de leider van de militaire raad... die Egypte leidt sinds de val van president Mubarak. Ze zijn van plan net zo lang te blijven totdat veldmaarschalk Tantawi opstapt. Gisteravond deed Tantawi een belangrijke concessie aan de betogers... die al sinds vrijdag op het centrale plein in Cairo bivakeren... Hij kondigde aan dat de presidentsverkiezingen een half jaar eerder dan gepland worden gehouden. Uiterlijk op 1 juli volgend jaar maakt de militaire raad plaats voor een democratisch gekozen regering. De betogers gaat dat niet ver genoeg. De landen van de Europese Unie hebben een principeakkoord bereikt over nieuwe sancties tegen Iran. Meer dan 200 Iraanse organisaties, personen en bedrijven worden toegevoegd aan de lijst met wie de EU geen zaken doet en voor wie de tegoeden worden bevroren. De ministers van buitenlandse zaken van de EU moeten het akkoord op 1 december nog goedkeuren. De uitbreiding van de sancties volgt op een rapport van het Internationaal Atoomagentschap, waarin staat dat Iran bezig is met het ontwikkelen van een kernwapen. In vier gemeenten in Noord-Holland zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. Annapalauna, Niedorp, Wieringen en Wieringenmeer gaan op 1 januari op in de nieuwe gemeente Hollandskroon. De inwoners kunnen kiezen uit kandidaten van 13 partijen, waarvan 8 lokale. De eerste maanden krijgt de nieuwe gemeente een interim burgemeester. Pas na overleg met partijen die het gemeentebestuur gaan vormen, zal commissaris van de Koningin Johan Remkes burgemeesterskandidaten voordragen. De nieuwe gemeente Hollandskroon heeft straks ruim 47.000 inwoners. Het weer, het is bewolkt, lokaal kan wat regen of motregen vallen. In het oosten vriest het licht, in het westen ligt de temperatuur ruim boven het vriespunt. Overdag blijft het bewolkt met soms wat lichte regen en het wordt 8 tot 11 graden.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 Oh, oh, She ran away in her sleep Dream of power, power ook op tv. CVM Text TV op kanaal 45.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 for your masses, give no head, no backstage passes, have a public giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic, right. you got no love and you're with the wrong man, it's time to move your body, if you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body, I don't wanna be sleazy, baby just tease Maar het is anders dan voorheen Wel als maatjes doorheen door Maar mijn als zonder kleur Ik voel me zo alleen Lege dagen zonder klagen Glijden ongemerkt voorbij We doen of ze niet bestaan Waar is het misgegaan Voel jij nog iets voor mij We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten. Oven wij al lang niet meer te gissen? En de stilte wordt vervard met rust. Ik moest het vuur waarmee.